we gaan verder ik heb nog niet uitgelegd wat ik wilde, wat ik, wat ik wilde zeggen hier maar het komt wel zo so direct um. oké okay. That is het zo dat keter in het hoofd zo, ketter chogma bina, en dan hebben wij wat wij noemen het pe. Pe betekent mond. Net zoals bij een mens, kijk nou, hoofd en waar de ontvangst komt, de eerste ontvangst via mond ja, naar binnen en dan gaat het weer naar het lichaam en heel allerlei processen die daar in plaats zo is het ook de ontvangst in het lichaam vindt altijd plaats in het woord in de het, in het plaats pla pla wat wij noemen pe want alles is gemaakt zoals so boven, zoals binnen zo is binnen, so is binnen. Natuurlijk bestaan ook ontvangsten ook in het hoofd. Bestaan ook ontvangsten. Geestelijk in het hoofd. Ook zoals bij ons ook. Bestaan, dus bij ons zien ook... Uh, Wij zien hier bijvoorbeeld... Zoals van boven komt het in ons, uh, in ons voorhoofd. Van boven komt het via haren bijvoorbeeld. Wij voelen het niet, maar via haren bijvoorbeeld komt het ook in de, een soort voeding. Haren komt voor voeding ook... Of van binnen komt, van, maar ook komt het ook naar ons voorhoofd. En dan komt het ook naar binnen licht. Voorlopig wil ik het zogenaamd ons nog vertellen. Maar dan hebben we ook uitgangen hier. We hebben weer twee oren. Ook gaatjes hier in de oren. Waar ook licht. Waar ook bepaalde communicatie is. In de neus hebben we ook twee. Trouwens, Zorgen zal ons vertellen later. Dat waarom hebben we bepaalde organen die twee hebben, dubbele. Links en rechts. Wat denken wij jullie nu? Wij weten nu dat wij krachten zijn. Alles wat dubbel is bij de mens, betekent rechts, betekent chassadim. En links betekent Didim. ook bij ons precies hetzelfde. Ja? Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld, ik ben bijvoorbeeld ook links dat het de linkerkant ook erg zit, op erg Maar Dat betekent, weet je niet uh, hoe dat uh, fysiek dat maar, maar betekent alle organen die twee hebben, betekent ook rechts en links. Net zoals we hebben twee krachten die in onszelf zijn. Twee, twee nieren. Zie je? Speciale krachten die het alleen maar al beantwoorden aan die, aan die, aan die dingen. Ook in ons, in ons het keel hebben ze ook twee keel dat is waar door een kant komt lucht en door anderen komt water of zo of weet het alcohol no. <laughs> <laughs> soms denk je zo so en denk je nou, dat wat kwam in, niet in de juiste keel <laughs> okay. dus alles komt van, van twee zelfs in het zelfs in het hoe zeggen je dat in, een, in het uh, geslachtsorgaan Bijvoorbeeld van een man zijn ook twee gaatjes. Wij zien dat niet. Maar er zijn twee. De ene is goede, Is rechte. Waar zaad eruit komt. En linker is... Is waar de urine eruit komt. Er zijn twee dingen. Altijd twee. Maar de goede is rechte. En dit betekent niet dat links is verkeerd. Links is dien. Als het goed is, dan... Als het in, in de mate, in de goede mate is, dan is het goed. Maar als het te veel is van die is, dan is het ook niet, dan is het te veel van dat. Dus alles is twee. Maar er zijn wel organen die één zijn. Maar hier wordt het licht altijd eerst uh, uh, ontvangen. Hier wordt altijd massaag opgesteld. Zie je dat? Massaag opgesteld. Drie spherot, Altijd in het hoofd. Bij we zitten in het begin was het bij Nukwa, was alleen maar één sfera, okay? maar, stap voor stap wordt er drie en wordt altijd weergekatst, zo so komt een, een licht licht uh, die gaat slaan op de massag, op die want het licht wil altijd penetreren alleen als er geen kracht is of het wordt weergekatst dan is altijd, weerkatsing is alleen in de, hierboven, begint het. Alleen in het hoofd. En hier wordt het dan ook weergekatst. Eerst, eerst natuurlijk geen weerkatsing. Eerst drie maanden wachten, drie maanden niet drinken. Eerst maar, moet je opbouwen. Dat dat is dan de dikte van de massag. Dat moet je eerst opbouwen in je cel. Ja? Dat, is, dat is de eerste fase. De eerste fase. Dan de tweede ga je dat weer katzen. En langzamer ga je dat weer katzen. En dan komt het in je lichaam. Als het sterk genoeg is, dan komt het in je lichaam. En dan komt het in je lichaam altijd zo dat eerst, omdat het, omdat het uh, lichaam is, als het ware, het uh, dikkere, licht is, dikkere licht is, dan gaat het uh, boven. Gaat het reactie wordt het dan, worden dan, worden wat we hebben gezegd, worden als het ware de poort, poorten opgemaakt. Net als de wateren gaan rechtop staan van beide kanten. En dan kan je dat ontvangen. Het is altijd zo. Dat, dat is dat de, de poorten waar we over hebben gesproken. En dan kan hier dat licht, dat licht, dat kan je dan daarin komen naar binnen. Dan kom je dan naar binnen omringt, omringt door omringd door die laten we zeggen of sowieso kunnen doen en dan wordt het omringd, hier ook naar beneden komt naar beneden en dan, en dan, en dan is op de plaats van P of is Massach uh, op de plaats van P Ja, de plaats, de plaats waar Massach waar, waar de, waar de Zivuk plaatsvindt, dus dat is dat is wat dat en weerkaatsen het, het aankomen van het licht en je weerkatsen daarvan en naar, naar beneden en naar, naar binnen laten, dat is zivuk, dat is samenvloeiing op precies dezelfde manier ontvangen wij het licht van de schepper alleen op die manier kunnen wij God binnen laten komen geen andere manier je moet het weerkatsen zijn dus altijd zeg dat Samenwerking, samenspel. Kijk nou in de Torah altijd. Wat, wat doet Abraham? Die gaat met God neg neg negociëren, Hij het uh, onderhandelen. Ja? Wat betekent onderhandelen? Van Sodom Sodom, ja? Sodom. Sodom. Sodom. Sodom. Sodom. Sodom. We zeggen Sodom in het Hebreeuws. Dat. Dan tegen zijn er daar 55 vijf, mensen. 50. Uh, rechtvaardig te vinden. Nee, hey, 45. Wat betekent dat? In onze woorden is het ook. Wat is 50 mensen? What? Hij onderhandelde. Herinneren iedereen dat het verhaal was? Dat hij onderhandelde met de God die Abraham. Want hij wist dat Sodom zou so, uh, kapot gaan. Wat is kapot gaan? Betekent, betekent alle massachim alles kapot en uh, geen verhouding meer, geen contact met de schepper. En hij heeft gezegd: zijn er daar misschien 50 rechtvaardigen? Wat is 50? 50 zijn die 5 sferoten. Ketter heeft 10 in zichzelf, en zo heeft hij ook 10. Ketter heeft ook 5 of 10, we hebben gezegd. Of 515, of 10, want Ziranpin is says Die heeft 10, en die heeft 10. Deze heeft 10, deze 10, en deze heeft 10. Allemaal samen zijn 50. Dus hij zei. Misschien vinden we wel in de Sodom so so ergens uh, iemand die zichzelf zo gecorrigeerd heeft, dat die vijftig rechtvaardigen zijn er. Vijftig degene die God wel uh, dienen of... Nee, dat was het niet. Dan heeft je gezegd, nou, de volgende zijn we, misschien toch wel 45. Ja, dus, dus steeds minder, minder, misschien minder spheroid zijn er. Nee, zei je. En uiteindelijk heb ik gezegd: nou, misschien toch wel tien. En was er was nog geen tien te vinden. Ah, als geen tien te vinden, dan is het niets meer waard. Want als er geen één straptreden al het licht kan weerkaatsen, dan is het in de ogen van de eeuwige is dan niet. Niet bestendig. Oké? Okay. Dus, oké. Okay. En nu wat ik wil. We zitten met zogger. Dus, dat licht wat, wat binnenkomt hier. is licht Hochma. Kijk. Licht Hochma. En. wat nu. binnenkomt in Zeerandin. Ja, dat dus hebben we gezegd. Geest het ver het net zo goed is Lichaam. Of romp. En dat is hoofd. Of roos Wat binnenkomt. Is ook licht. Okay. Maar dan is het licht wat. Omdat het al massa geweest was. Dan wordt het al dikkerder licht. Dikkerder licht. Dus minder. Uh, meer verjuwt. En dan. Hebben we gezegd. Dat hier komen dan. Hier is Licht Chokma. in het licham is altijd chassadim, chassadim. In de is licham, ja? chassadim. Dus hier zitten een chassadim. Dus, taken, vijf, vijf chassadim. Oké? Okay? In het hoofd is altijd, komt altijd licht Chokma aandringen. Je wilt dan binnenkomen. Want het hoofd... Uh, is wel in staat. hoofd is wel in staat. Het hoofd ideeën. Lichtere, fijnere, dunner licht. hoofd kan het wel aan. Maar voor het lichaam is, al, is het al niet meer een voedsel. Het lichaam is, is grover. Het en, en lichaam... En, Zeerampin bijvoorbeeld. Zijn eigenschap, hoofdegenschap. Is gezet hij alleen maar genade. Alleen maar geven. Maar. Die maalgoed daaronder. Dat is, dat is dan uh, Zeerampin. Zeerampin, we weten wel. Zeerampin dat is die, die zesgeroot. En onderaan. Is dan die maalgoed. Oké. Okay. En hij kijkt goed nu. Dus. Dan is het zo, heb je gezegd. Dan is hier die nukwa nukwa of lady, Een en dat is alleen maar keter. Ja, keter van haar. Oké, okay, iedereen ziet het. Hoofd van hele parts of dat. En hier zit dan, uh, als het ware, zo mm, so heb ik het zo. So. En daaronder alle andere. Dus de, dan, wat wil die zeggen ons? Iedereen ziet het? Daar was een hoofd, daar was wat we zeggen. Maar hier. Hier komt weer een licht. Kijk, hier was een keertje licht. Daar, hoe zeg het? Eén. Zijwoek is al geweest. Eén samenvloeiing is al geweest. Tussen. Uh, die vond plaats in P, in mond. En nu komt je binnen. En nu komt die binnen. En bij, zeer, bij, bij die Nukwa bouwt zij ook op. Zij bouwt hier ook op. Haar eigen massag in het lichaam. En dat heet. De kracht die Nukwa bouwt. Is. Dat heet die vijf. Vijf taaien taaie bladeren. of of massage. ja die nog niet kan nog niet kan nog kan niet nog niet kan weer katzen. ja weer katzen aankomende licht okay Wanneer het wel veel veel veel weer kan weer katzen. dan is het al. Dan wordt heten ze dan vijf geworot. Langzamer, langzamer want dat is een keer nog een keer herhalen. Want de hele zoger ga je erom. Dus uh, kijk nu verder. Dus de eerste ontvangst is al, als het ware geweest. Kwam naar ze naar ze Iran in Iran Wil alleen maar uh, uh, dat wat binnenkomt hier, is ook, noemen we het direct licht, or jasjar, ja, direct, direct, uh, direct licht. Ook heet het ook anders, or, or, or yashar. Langzaam ik overgaan naar het naar maar nu belangrijk om het begrip onder knieën te krijgen. Daarom is het ik het oorlogdorp. Dus dat komt eerst de eerste keer binnen. Het licht maar. Hier, wat vindt het hier plaats? Kijk, die komt ook weer het licht hier naar toe, maar dat is dan ook. Hier zit ook direct licht. Direct licht. Ten aanzien van wie? ten aanzien van de volgende schakel of volgende ontvanger wat u? je doen? ten aanzien van het van hoofd is het niet meer directe licht, dat is al licht wat binnen is, en directe licht is iets wat nog aankomt, wat is directe licht? is licht of rechtstreeks licht licht wat aankomend, aankomend licht, aankomt aan de massa, komt, komt aan de ontvanger nog niet, nee, u? dat is de directe licht nou, dus hier was directe licht in zijn hoedanigheid van gogma, gogma is, is hoger dan licht gogma dan, dan licht van chesedim van uh, geven, Gassadim is geven en, en, en gogma heeft alles in zichzelf is is de mannelijke licht en chesedim is alleen maar geven nou, maar ook, ook, ook geven betekent eh uh, um, Oh, chassadim ten aanzien van Chokma gaat omhoog, als het ware, om Chokma te ontvangen. Kijk nou wat Chassadim in, in de kracht van de uh, zeerampen is Chassadim, langzaam. En die gaat weer katsenlicht, maakt ook weer de poorten door geset. Door liefde gaat Chassadim omhoog en komt Chokma binnen. En nu gaat het weer een nieuwe, nieuwe ding vanuit de uh, romp. Je gaat die naar Maalgoed. Maalgoed heeft nu vijf krachten opgebouwd zichzelf. We noemen dat vijf taaie, vijf tij, zo, zo noemt het vijf taai bladeren. Of we noemen dat masag. Vijf krachten heeft ze opgebouwd, net zoals die man die dan drie maanden zit en niet drinkt. Ja, die, maakt, die bouwt de kracht op om, om weerstand te bieden aan de drank. Het gaat hem nu niet meer om te drinken. Hij zegt, nee, moet ik nog eerst kracht op, opbrengen om niet te drinken. En daarna pas als hij al die kracht al opgebouwd... En voor hem is het precies hetzelfde. Hij bouwt ook vijf krachten in zichzelf. Hij weet, hij weet niet waarom hij dat doet. Maar ook een man die bijvoorbeeld, die vijf... Die drie man is thuis. En nu kan, hoeft hij niet... Uh, voelt hij dat hij al kracht heeft om niet uh, verslaafd te raken weer. Dat betekent dat hij al nieuw kracht heeft... Om, om die vijf sfeeroten in zichzelf ten aanzien van drank, heb je ook al opgebouwd. Ook een correctie. We spreken natuurlijk over geestelijke correctie. Maar als neveneffect zullen we alle andere dingen in ons leven corrigeren. Elke andere overbodige dingen zullen we door Kabbalah gewoon, die zullen ons uh, rust laten we zullen dingen wel doen, maar, maar niet, niet overtollige dingen doen. Alles wat overtollig is, is, is gedoemd op dood. En dood en brengt ons dood. Alles wat overtollig is. Dus ook als een mens luxe heeft, moet je ook weten hoe je daarmee om te gaan alles wat overtollig is, welke ding wat je doet wat overtollig is, natuurlijk de ene, voor de ene is het een biefstukje van uh, 100 gram is genoeg, en de andere die pakt een hele, hele bon. Oké, okay, dat, dat is zijn zijn, zijn kracht. Omdat uh, groot, of dat weet ik veel, grote, grote maag, grote ogen, weet ik veel. Maar, maar in principe is het, iedereen moet voor zichzelf weten dat niet voor hem niet overbodig wordt. Niet overtollig. Alles wat overtollig is, uh, moet je weten, door Kabbalah wordt het allemaal... Dus iemand kan bijvoorbeeld een multimiljonair zijn en toch niets overtollig hebben. Voor hem. Het is erg moeilijk om dat te begrijpen. Zij moet nog meer. Nee, als hij daarmee tevreden is, als hij dan uh, daarmee kan verder, maar dan, hij, hij daarmee, dan zeg, kan hij het goed managen en... En daarmee bijvoorbeeld geestelijke, dat ze zichzelf te werken, dan is geen probleem. Het is niet een kwestie van kwantitatieve dingen dat overtollig is. Iemand kan miljardair zijn ongeeld. en absoluut niet verslaafd zijn aan geld. Er zijn mensen die bijvoorbeeld in een in generatie, in zijn, in zijn, so, zijn uh, reincarnatie, makkelijk voor een, hij ziet overal geld. Waarom is het fluitje van de cent? Hij ziet het overal En de andere ziet het absoluut niet. Waar gaat het om? Ja. Ja. Ik begrijp niet waarom dat gaat ketteren. En dan is N en dan is En dan is het, ik bedoel, dat is massag, ja. Nee, het is een maal goed, hè? Noukwa. Noukwa, oké. Okay. Noukwa heb ik gezegd. Oh, Noukwa, oké, okay, sorry. Noukwa ja, ja nee, Lely is... Le, le, le is we hebben is... Lely is... Wat, is bo, wat boven water is... Is dan... Bij de schepping van de wereld was alleen maar... Ketter, ja of niet, van de lely. En daaronder waren al die... Al die negen waren eronder. Daaronder waren die negen, ja of niet? Negen... Negen van Die waren beneden. Okay? En nu komt dan nog een keer dat licht van Chassadim. En die gaat die weer slaan. Die wil weer binnenkomen in de maalhoed. Ja, binnenkomen in de maalhoed. En zij heeft nog geen kracht om, om het licht weer te weerkaatsen. Oké. Okay? En nu kijk langzaam, want het is zeer belangrijk. Het is niet moeilijk, absoluut niet moeilijk. Het kost mij veel woorden om dat uit te leggen. Wat, wat ik, ik heb geen andere manier om, dat, om, om veel woorden te gebruiken maar stap voor stap zullen we dat allemaal leren hoe dat allemaal elkaar zit dus hij komt weer nu hier als um, hij komt nu weer hier als directe licht als directe licht komt hij weer en probeert hij hier de massaag van die knukwa door te, door te komen. Nou, wat vertelt ons Zohar? Eerst was alleen maar nu alleen. Alleen, sorry, een sphira. Nu kwamen we bij die sfera, tussen de tweede en de derde benoeming van de naam Elohim waren vijf woorden betekent dan dat de Torah ons vertelt qua krachten dat bij die Nukwa, bij de Eensfera van de Nukwa, werden de krachten opgebouwd, op, op, op alleen qua krachten. Wat, wij, wat het hoger noemt, vijf taaie bladeren. Ja? De vijf krachten om het licht eerst niet te laten doorkomen. Het is altijd zo, als je nog geen krachten hebt, moet je dan. Kijk, geestelijke werelden zijn zo opgebouwd, niet zoals wij. Met wij, als wij zien we zien ergens niemand zit, nou, dan mag ik wel iets meenemen of, of iets. Niemand ziet, dan kan ik een beetje, misschien ja, ga je op zakenreis, niemand ziet, mijn vrouw is daar ergens, te, in Amsterdam, dan, ja, ik zie een mooie vrouw, ja, niemand ziet, pak het wel, of iets anders. We hebben, dat is makkelijk, voor ons is niet, we hebben dat niet geestelijke in de geestelijke, absoluut onmogelijk. En geestelijk is onmogelijk en al die, alles wat wij zullen leren, de hele uh, geestelijke ladder is onmogelijk gemaakt, de schepper heeft het onmogelijk gemaakt om egoïstisch te ontvangen. Dus vanzelfsprekend dat het systeem zo werkt om niet zeggen, egoïstisch te ontvangen, betekent niet te ontvangen op de manier dat er, dat er geen kracht is. Dat ik boven kracht ontvang. We dat? Alles opgebouwd in het, in het geestelijke, als wij dat ook opvolgen, dan zullen wij ook uh, niet egoïstisch ontvangen. Als wij egoïstisch ontvangen, hebben we dood. Dat het gevoel van ons, wanneer wij ontvangen egoïstisch, dus wanneer wij geen krachten hebben en ontvangen, dat is het katergevoel. Hè? Een kater hebben we altijd gezegd. Dat is het gevoel dat het dood is. En als ik wel kracht heb om dan te ontvangen, dan heb ik geen, geen dood. Dus alle, alle voorschriften in de Torah staan om ons te behoeden van dood. Ja, alle, alle, alle voorschriften om niet te doen, gezult zult niet doen, behoeden ons in die 6000 jaar van ontvangst, egoïstische ontvangst. Want elke egoïstische ontvangst bestaat niet in het Geestelijke. Dus de hele ladder is uh, niets anders. De ladder van, A, A, de, van, van Jacob is de ladder, de geestelijke ladder. Die is opgebouwd zodanig dat het is juist wat betekent, het betekent. Het boek des levens. Of de boom des levens. Als je houdt, daarom zegt het ook gezegd, als je houdt je vast, klemmend klem, klem, vast aan de boom des levens, dan krijg je leven. Wat betekent boom des levens? Dat als je eraan houdt, dan zie je van die krachten dat jij mag ook niet egoïstisch ontvangen. Je ontvangt alleen maar altruïstisch, Op de manier dat, het, dat je geen kater krijgt. En we zien het ook hier, kijk, met, met, met, met die noekwa. Het eerste was het alleen maar die noekwa die, die alleen een kettertje verschenen. En dan kwamen we hier, zo gezegd, tussen de tweede en de derde... Uh, naam van van, de, van Elohim en juist de naam van Elohim van een strenge naam, waarom? Omdat hier een strenge krachten worden, strenge krachten worden opgebouwd, ja of niet? Daarom is het ook de naam van Elohim wordt genoemd. We zullen ook zien dat er verschillende gebruik was het bij bijvoorbeeld bij Sodom bij het vernietigen van Sodom zullen we ook zien wat welke naam was gebruikt, gebezigd en bijvoorbeeld bij, het, bij de watervloed ja? bij Noach we zullen zien, bij de Noach staat het wel oké, okay, maar dan omdat het de kracht van de schepper werd gebezigd, en hier dus bij de ketter komen die vijf taaie bladeren dat betekent massaag komt maar eerst qua kracht omdat zij had nog geen kracht om weer te katsen oké okay? ziet u maar wat hij wil zeggen nu, dat hij zegt nu naar ons, dat dat um, wat is? It? Oh, Mashe, Mashe, Elo, hij zegt in de tweede lijn, in de derde lijnia van boven. En het feit dat deze tien sfeeroot om uh, um, Mashe, Elo hij zegt: Waarom ze worden genoemd Hagatna? Hij zegt: En niet Wat wil hij zeggen? Hij zegt: Zo, waarom is dat het feit dat het licht dat hier komt naar de wordt niet genoemd, dat het Keter, Chochma, Bina, ziranthin en is, maar <laughs> zeg je zo, Ge, maar uh, gheset, maar wat zeg je zo, gheset, Ge, uh, ja sorry. Geset. Zo. dat, zo, gheset, Gwura. tiferet, hè? Zo maken we dat in het Nederlands. Zeg je dat? En dan net zeg. hoort, oké? Okay. En niet dat. Dat komt omdat dat is. Licht komt niet van Boven de P van de hoofd. Maar het licht komt van Chassadim. Ziet u dat? Van Zeiranpin. Dat wil ik zeggen. Want hier zitten, ziet u dat? Hij hey, Chassadim. Vijf Chassadim zitten. Wat betekent vijf Chassadim? Hier zijn de krachten, hier in, de, in, de, in het lichaam of in, het, in de rom, romp zitten de krachten. Gezet, Gvorati, tiferet. Die overeenkomen met Keterhoch Mabina netzeg van het lichaam overeenkomt met zeer aantien en hoort van het lichaam met is maalgoed betekend gesed is 1 gesed is 1 ora is 2 kiveret is 3, netzeg is 4 en het is 5, dat zijn de 5 sfeeroet van elke spartsoef elke geestelijke uh, eenheid in het lichaam, in de in romp, in de romp is altijd Zierampin. Daar zitten ook vijf sferoot. Maar dat zijn niet, wij noemen ze niet, niet Keterhochmaib na Zierampinemalgoed. Het is hetzelfde, maar in het lichaam zijn zij vijf, ziet het? Vijf But Want dat is geset, dat is geset, dat is het geset, dat is het geset en dat is geset. Langzaam, want ik ga dit vele jaren niet kunnen begrijpen. Simpel en ik kan het niet begrijpen, nergens geen kabbalist kan het uitleggen in de wereld, absoluut niet geen nee. de grote wetenschappers, grote koppen, maar niemand kan het uitleggen de kan het uitleggen, maar ook zie je hoeveel hebben we woorden nodig want hij ook verwaart ons als het ware om, om ons te laten vragen verlangen, huilen van binnen, om te begrijpen ik heb het ook kunnen nog niet. het spreekt, begon tot mij tot spreken. Waarom? Niet van mijn hoofd. ze kijk is tegen Israël, hij heeft die hoofd. Hij heeft zo'n hoofd, groot hoofd daar, die Rabbi daar. Pst, ik ga niet eens van dromen. Maar tot mij, maar spreekt tot mij en niet tot hem. Hij, ja, maar wat ik bedoel is, je moet, je moet het vragen. Dus in het lichaam, kijk nou eens nog een keer. In het lichaam, in Zeiran, in City 5, Hassadim. Chogma zit er niet daarin. zee heeft het niet nodig. Chogma heeft hier boven. Kijk, wat is boven geweest? Hochma, die kwam bij de P. Die werd weergekatst. Vanaf de P, de kracht weergekatst. Uh, weer en de kracht heet voordien. Licht van dien. Dat is licht dien. Wat hebben we gezegd? Licht van dien waarom het komt van de schepping, van de onderste kant alles wat onder is ten aanzien van hoger is net zoals schepping en licht en dan gaat dan wordt die eh, massage, gaat het via de massage, en dan wordt die ontvankelijk, maakt zichzelf ontvankelijk dus datgene wat onder de massage is wil graag dat ontvangen en dan komt binnen dat Binnenkomt dat oor chokma, komt dan binnen, in die oor Chassadim, en samen worden dan vijf Chassadim. Dus, Chesed is kracht, Chesed is Chassadim. Langzaam, langzaam, we hoeven niet te haasten. Precies. Dus, vijf stuks Chassadim, stuks dus, uh, uh, romp heeft in zichzelf alleen de kracht van Chassadim. Dat betekent kracht van chassadim. Waarom heet het chassadim? Omdat het vijf stuks zijn. Waarom heet het alleen maar chogma, alleen maar enkelvoud? Maar in de roms zit het vijf, daarom heet het chassadim. Oké? Stap voor stap. Het is natuurlijk, als wij alleen maar één keer, twee keer per week hebben, twee uur les. Natuurlijk, het is ook dat goed. Maar als wij op zouden. Zoals uh, zelfs zij daar hebben, bijvoorbeeld. Maar zij herhalen elk jaar hetzelfde. Maar ik zal nooit herhalen meer dan, dan, dan uh, steeds verder gaan, steeds verder gaan. Dus, uh, en dan ja. zie je, de krachten zijn ja. vijf geseddien. Dus, zeerandpijn heeft vijf geseddien natuurlijk. Nou, en nu, wat zegt hij ons? Dus wij weten nu dat aankomende licht bij de noekwa zijn vijf geseddien. Geset, Gwora, Tiferet, Netzach en God. Zijn vijf gesendien. Jesod hoort ook bij de zeeerantien. Maar Jesod is een verzamelpunt, als het ware. Waar alle krachten komen naar Jesod. En uiteindelijk, Jesod is degene die geeft aan de maalgoed. Eigenlijk, de Jesod is de man, als het ware, van de maalgoed. Uiteindelijk. Kijk. En Orgose. Huh? Orgose, Or, natuurlijk. Omdat het komt van beneden. Alles wat van beneden komt omhoog is, is dien, is, is gestrengheid. En alles wat van boven komt is genade, is rachanim. Okay. Nou, en de kracht van dit... Kijk. En nu kijk verder. En nu zeg je dat eerst... Even afmaken dat. Even, even goede aandacht, dan kunnen we dat iets eruit halen. Dus eerst heeft zij die lelie kracht opgebouwd van die vijf bladeren, dus massag. En wanneer de massag is opgebouwd, dan krijgt ze ook nog een kracht om weer te katsen. Oké, okay? dat wil hij ons zeggen. Dus dan daarna, wanneer zij al kracht heeft, kan ze ook weer katsen. Oké. Okay? Nou, wat hij ons wil zeggen, dat weer katsen van haar, dat... Dat is dan de kracht wat zij weerkaatst en naar binnen laat komen. Dat is dan hei gvorot Dus dat zijn vijf of ja, zeggen maar, vijf gvorot Zie je, daarom daarom spreken we altijd spreken we altijd van gvorot als kracht als sfera is gura. Ja, ja. Dus hier, hier is het ook massag. Hier is het ook maar de, kaas, de, de zaal, Ja. de lichtzaal... Ja. Precies. Je het alleen dat om, dit, om, niet alles te, om niet alles alleen te door te kruisen. Maar, nog niet genoeg kracht in bladeren om te Precies. Wat zegt Mirjam? Eerst was er niet genoeg kracht. Dan spreken we nu over de volgende fase. Dus eerst was er geen, alleen maar de kracht. Alleen maar één sfera ketter. Ja, van, de, van, de, van de. Iedereen nog een keer. Eerst was het de kracht, sfera keter, alleen ja, zo, zo is het ontstaan. Dan begonnen zij op te zwellen. Ja, was de kracht, kratzen, de kracht, weerstand bieden, de kracht opbouwen. Zo so, moeten we ook allemaal dat doen bij elke correctie. die We doen net zoals wat ik jullie vertel. Is van toepassing bij elke correctie. Van niet drinken, van niet, van niet overmatige dingen doen. Alles is precies hetzelfde. Dus, want wij zijn net zoals Nukwa. Wij zijn ook uh, gevolg daarvan. Van, van, van die rampen. Van Nukwa ontvangen wij. Dus dan gaat ze opbouwen die Vijf... Uh, vijf krachten in zichzelf. Dat heet vijf taaiebladeren. Want als het alleen maar nog in kracht weer, weerstand biedt, dan is het nog dien. Als het allemaal opgebouwd is, dan krijgt ze dan uh, de kracht om weer te kaatsen. Ah, de kracht van weerkaatsen. Niet alleen weerstand bieden, maar weerkaatsen, weer Ah, dan is wordt bij haar gevormd vijf wat we hebben gezegd, vrouwelijke is geworod, mannelijke is chassadin, dus de eigenschap van haar, is allemaal prachtige kracht het is ook geestelijke kracht het is ook alles is goed, dus vijf geworod, de eigenschap van noek was zelf, zijn geworod goed kijken, want dat is erg cruciaal, zeerantin heeft alleen vijf chassadin, vijf krachten van genade, Hij heeft het niet nodig, kijk nou een man als hij geen verantwoordelijkheden wil dragen, dan zit hij gewoon aan de Nijl, of ze je het, aan de Tigris, of aan Gangrivier. Hij zit gewoon in een in in in in in lotushouding. Nou, heeft geen vrouwen nodig. Als het nodig is, dan gebruik je iets. Maar hij heeft geen vrouwen nodig, niets. Hij zit gewoon zo uh, half naakt. heeft niemand nodig, niets nodig. Een man heeft het niet nodig. Maar omdat een man gecreëerd is ook, net zoals de om te geven aan die noekwa. de Nukwa. De Nukwa moet het hebben van, de, van deze Hirampin. Anders, want zij heeft niets van zichzelf. Zij moet alleen ontvangen van de Maar haar eigen krachten zijn Gworot. En de schepper graag wilde dat die twee krachten zijn. Heette? Dus, natuurlijk, natuurlijk, hoe komen dan Gworot bij haar als zij niet eerst in de kern in deze ramp zitten, ja of niet? Natuurlijk zitten ze hier bij hem ook. Vijf chassadin, dat is van hem. Maar wanneer zij gaat, wanneer de Noekwa gaat, uh, van zichzelf een reactie doen, omhoog. Als een vrouw zegt, hey, maar, ja, maar, maar ik wil, ik wil die, ik wil, hoe dat, ik wil die, weet het, uh, mantel hebben, die Chanel mantel hebben, ja of niet, ja, ik ga hard werken, s'nachts werken, hij ja, krijgt het van elkaar. zo so is het ook, hij heeft ma de mantel nodig, nee absoluut niet, of allerlei andere dingen van de vrouw, Je bouwt al de keuken voor haar en alles wat je wil, alles wat je wil, als je ja? maar rust neemt, als je maar zo is het, zo so, kijk, zo so is het ook hier als zodra zij reactie heeft, zodra de, de vrouw kracht heeft, de noekwa kracht heeft, om te reageren, nou, dan wordt die wakker direct. Dan wordt die, de, de, de, de rand, precies dan wordt die wakker. En zij gaat het reageren, en zo wordt het ook. Zij, wat zij gaat doen, kijk nou wat zij gaat doen. Ook zij gaat dan hier, haar eigen, door haar gwoorot, maakt zij ook de poorten, omhoog. En daarin, komt Komt dan het licht binnen. Komt dan, begint het? Daar komt dan in haar, zee gaat ontvangen daar. Niet direct, maar ze gaat al allemaal de straling van Gvorot naar binnen. Niet het licht zelf, want verder dan de Noekwa. Kan, kan het ook ontvangen, maar als het ware weer euh, komt, laten we zeggen, ook zo. Dus die, zee ontvangt dan die vijf Gvorot in zich zegt wat, nee, vijf woorden zijn van haar ja, dat is weerkaatsende licht, en daarin komt wat komt daarin dan uh, uh, laten we zeggen, vijf chassadim chassadim maar, niet van hem maar chassadim, laten we zeggen linkerkant van hem linker, iedereen is wie begrijpt linkerkant Linke van chassadim aan de linkerkant van Chesedim, zijn net als Gvorod. Dus, van de mannelijke kant, van de mannelijke, komt dan naar haar toe, binnen haar toe, komt daar, als het ware, om haar te, te, te kracht geven, te versterken. Binnen haar komt die kracht van Chesedim, als het ware, voor Zee Rampin het is Gvorot. Gvorot. Voor Zee Rampin zelf is het gvorod. Kijk, Rampin, ze is ook heeft het ook. Kijk, Zee Rampin heeft ook van rechts van hem zijn zijn Chesedim. en van links van hem zijn kwoord ten aanzien van hem ten aanzien van hem zijn kwoord, maar ten aanzien van malgoed of noekwa hij geeft haar zij gaat dan katten. hij geeft haar euh, hij, zij gaat het weerkaatsen en hij geeft haar dus hij gaat het als het ook zo so, weerkaatsen, en hij geeft haar van zijn linker, van zijn vooroot tegen haar. Maar zijn vooroot, zijn van de kwaliteit Hasadim, ja of niet? Maar ten aanzien van binnen zichzelf heeft hij een Hasadim en vooroot ten aanzien van zijn rampin. Dus een man, een man heeft ook in zichzelf manlijke en vrouwelijke. Maar een vrouwelijke manlijke is dan voor een vrouwelijke daarna wordt net als manlijke vergeet je dat? Voor hem is het vrouwelijk, is het is ten aanzien van hem. Maar al hij he geeft het aan haar, en dan voor haar wordt het, dan komt het binnen in haar. En zij maakt het voor hem die, als het door haar vijf geworot. Zij maakt voor hem, voor hem vijf portens. Zo we gaan zo leer dat Verder, so, als inleiding voor wat we gaan de volgende keer doen. Dan zien we, dat is die vijf poorten voor de hemel. Voor de hemel. Dat is dan, komt van de hemel. Kijk, okay, dat is dan van zeeramping. komt dan naar binnen. We hebben niet veel kleuren hier. Maar komt dan van binnen. Is, so, daarom staat het, doe je poorten open. Het staat in, in psalmen. Laat, doe je poorten, hoog hoog open. En laat de schepper, laat de God binnenkomen. Dat is niets anders dan God, dan is dat juist van zeerampen, de kracht van zeerampen die komt binnen in de maalgoed. En dan van ons wordt gevraagd zo, en wij zijn dan onder de maalgoed. Wij moeten precies dezelfde dingen doen als maalgoed, dan gaat ons gebed, onze open poorten van ons, gaan dan, deze mens, gaan dan omhoog naar de maalgoed, wij geven haar opwekking aan de maalgoed, zij gaat precies hetzelfde doen dan met Zee-Rampin, zo gaat het van zee weer naar de Bina, naar Gogma, gaat het allemaal naar de Eenshof. En licht komt alleen van Eenshof, allemaal terug over al die werelden, langs al die werelden naar beneden en elke schakel in de schepping wordt daarmee dan, uh, hoe zeg je dat, uh, gevuld alles kreeg dan vulling door een mensje die dan om drie uur s nachts klein beetje leert. Oké. Natuurlijk over die over die over die eentiende heb ik natuurlijk gezegd dat het alleen maar streven ernaar is. Als iemand heeft een paar tientjes doe dat wat je kan, etcetera, dat jij dan ons in staat zal stellen om elke nacht te leren en om op de site allemaal te zetten dat jij ook in staat zal zijn ook die lessen ook te volgen oké okay? dus denk erover na het beste allemaal ik weet het verkopen hè